Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Levi van Eck met het NOS Journaal. Het aantal schademeldingen in het Groningse aardbevingsgebied is de laatste maanden gestegen. Dat is opvallend omdat er de afgelopen tijd juist minder gas wordt gewonnen en er ook minder aardbevingen zijn. Mogelijk zijn er meer meldingen doordat gedupeerden tegenwoordig makkelijker hun schade vergoed krijgen. Ondanks de toename belooft het schadeloket dat mensen snel worden geholpen.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 De Marachaussee probeert een einde te maken aan het klimaatprotest van Greenpeace in het winkelgebied van Schiphol. Een paar honderd activisten hielden vanochtend een deel van het station en het winkelcentrum bezet. Ze willen de luchthaven dwingen om een klimaatplan op te stellen. Vroeg in de middag begon de Marachaussee met de ontruiming. Een onbekend aantal mensen is aangehouden. Tientallen activisten weigeren het winkelcentrum te verlaten.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook Robert op zaterdag. ZFM. Ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. Zandvoort op zaterdag.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 Na drie uur welkom terug bij wordt op zaterdag uur twee alweer. Ja, de tijd vliegt voorbij, zo vlak voor de kerstdagen. En wij van uh, CFM zijn er helemaal klaar voor. Mooi plezier in de studio. Dank aan de mensen die dat uh, geregeld hebben. Zelfs met lichtjes erin, Albert-Jan. Uh, en jij hebt een mooie kerstdraai aan vandaag. Nee, Alleen dankjewel. jammer dat we hem niet kunnen zien op de webcam. Nee, ja, toch. <laughs> ik, ik heb wel een selfie gemaakt en aan mijn fans heb ik dat allemaal op. Kijk, opgeven. ja, dat, uh, dat doe je goed. Maar die zeggen, want ik denk... Die trouw natuurlijk goed laten zien. Ja, die staat ook lekker bol trouwens. Dus de reacties dus... terug. Ik wist niet, ik heb zo'n dikke buik. had. Oh, nou, nou. Lekker. Wat Vaai. gaan we hier nu twee allemaal doen? Nou, natuurlijk gaan we weer straks schakelen met Jan van der Leden. Mijn naam is Jan en ik bel uit Zaandam. Want die is natuurlijk voor ons aanwezig bij de vooruitstrijd. Zaandam tegen SP Zandvoort. Tussenstand momenteel nog steeds 0-0. Uh, verder hebben we natuurlijk rond de klok van half 4 de evenementenagenda. maar zo rond Kerst en Oude Nieuw en de ijsbaan zijn natuurlijk van allerlei activiteiten... die uw aandacht verdienen en die wij u niet willen onthouden. Dat allemaal op de ronde klok van half vier. En verder staan wij uitgebreid stil bij het jeugddebat... wat gisteravond in het Raadhuisplein heeft plaatsgevonden. Onze collega Jaap Koper was daar aanwezig... en die interviewde een deelnemer Yassine, van de school. Verder sprak hij met de wethouder Berensen en met burgemeester Molenburg. Maar daarover verder later in dit, dit uur... Meer uh, nieuws. Ja, was gistermorgen om uh, 11 uur begon dat. Oh, toen al, ja. Maar gistermiddag was het dus bekend wie wat waar en hoe had gewonnen. Uh, Oké, okay, uh, dat allemaal uh, uh, uitgebreid in het tweede uur. Voetbal, uh, het jeugddebat en natuurlijk ook nog ligt nog tijd voor wat Zandvoorts nieuws in het kort. Dus genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. En bij het voetbal staat er nog steeds 0 tegen 0 daarin in Zaandam. Uh, Van Jan uit Zaandam hebben we dat gehoord. En hier is de nieuwe Robbie Williams. Once in your life make it matter. But once in your life, let it be Why don't you hand it all over And sing it out loudly with me Soon we will all be forgotten But while we're all still here on earth Sing about love and forget about loss And shout for whatever you're worth Doesn't everyone up for Single van uh, Robbie Williams. Lekker uh, in de kerststemming met Time for Change. in de Red Red Wine. Het slot van de eerste helft, de voetbalwedstrijd... ...FC Zaandam tegen uh, SV Sandvoorts. Snel weer over naar uh, Jan daar in Zaandam. Jan in Zaandam, hoe is het daar? Hoi, hey, hi hey Ja, nee. Hey. Het is bijna een kans voor uh, Salim, maar die bal wordt net geblokkeerd. Het is toch steeds 0-0. Ik moet eerlijk zeggen, nadat wij het laatste keer gesproken hebben... ...is het tempo bij ons helemaal ingezakt. Uh, we zijn... Oh, juist. Nu een kans voor dam. Wij hebben in die periode twee kansjes gehad. En Zaandam heeft echt twee kansen gehad. En dat, dat kwam eigenlijk gewoon door verdedigingsfoutjes. De verdediging die vorige week zo goed dicht zat, ja, die laat nu een beetje tweeën over. Misschien door de wedstrijd van Dillen dat een beetje ontbreekt. En het gladde veld, ik weet het niet. Het is, uh... Het is jammer. Het is ja, we hebben het al een aantal weken, Jan, niet over, uh, nee, over de nieuwe manier van, uh, van spelen van SV Zandvoorts. En dat dat uh, geholpen zou kunnen hebben bij uh, de stand nu zeg maar in de competitie. De prestaties, nou, om het zo maar te zeggen. En laat dat vandaag een beetje te wensen over of zo? Dat is absoluut waar, maar vandaag is Milan natuurlijk is geblesseerd. En dat is wel een aardelaten op ons achterin. Die Milan met zijn 43 jaar als oud-profvoetballer... Die kan die jongens op zo'n zo ongelooflijk goede manier neerzetten. Die kan die jongens in het veld zo goed coachen. Die kan precies zien wat, wat de aanvaller doet. En die zet zijn verdedigers gewoon op het goede been of op het speelbeen van die jongens die, uh, die aanvallen En Milan mis je nu. Die zit nu gebaseerd langs de kant. En dat is gewoon jammer. En aanvallend laten wij natuurlijk wel een beetje lichter de al is daar, dus ik ga in de koffie. Je hebt gelijk, Jan, Ja, want het is daar ook snet weer, hè? Het is weer, het is uh, hoog, komt de bak uit heen. Maar we gaan weer even lekker met de mannen op, op koffie Jan. Je hebt gelijk. Ik zeg uh, proost en uh, ja. tot zometeen voor de tweede helft van de wedstrijd. Dankjewel. Ja, Dat was Jan van de Leden daar uh, inderdaad Hoornse Veldpark in uh, Zaandam. 0 tegen 0 is de ruststand. als je zeg maar, het gevoel van begin jaren negentig nog even terughaalt, dan is dit echt een kerstplaat, hè? Ja, de single van uh, Chanice en I Love Your Smile. Om te precies te zijn uit 1991. Ja, waar woont uh, Miss Griekenland? De oplossing. De oplossing. <laughs> Daar komt hij. De Zandvoortse Raffaela doet vandaag in Londen een gooi naar de titel Miss World 2019. In oktober werd ze gekroond tot Miss Griekenland... waardoor ze het nu opneemt tegen 130 kandidaten uit de hele wereld. De 20-jarige Raffaela Plastira is de dochter van Marta... van het gelijknamige Griekse restaurant in de Haltenstraat... waar ze zelf regelmatig ook werkt. Raffaela heeft Griekse ouders en won diverse schoonheidstitels... bij verkiezingen in onder meer Albanië en Zuid-Korea. Moeder Marta spreekt uiteraard vol lof over haar... Ze is heel positief en lief en ze geeft veel om ouderen en kinderen. Ook uh, zus Georgiana en tweelingbroer Konstantinos zijn erbij komende vandaag in Londen. Binnen een paar weken is Rafaela klaargestoomd voor de Miss World verkiezing... onder begeleiding van haar Griekse coach, Vangelis. Hij, heeft, uh, hij, leert, hij leerde haar hoe ze moest staan en uh, hoe ze geïnterviewd wo moet worden... En hoe ze moet lopen op de catwalk en welke make-up ze ze moet dragen. Want vergis je niet, het is iedere ronde weer anders, aldus Marta. Het draait dus vandaag natuurlijk veel om het uiterlijk van de dames. Maar ze moeten ook laten zien dat het met hun innerlijk wel goed zit. Rafaela zet zich bijvoorbeeld in voor borstkankeronderzoek in Griekenland. Door de crisis konden veel vrouwen daar geen onderzoek betalen. Dus Marta, de, de, door daar aandacht aan te geven hoopt ze dat ze meer geld beschikbaar komt, aldus Marta. Nou, morgen zullen we het ongetwijfeld in de diverse kranten kunnen lezen hoe goed Rafaela het vanavond in Londen doet. Met name naar de gooi van de titel Miss World 2019. En het zou mooi zijn als ze natuurlijk tot een hele goede prestatie gaat komen al daar, uh, ja, Albert-Jan. dat is toch leuk. We ja, niemand... Miss Griekenland uit Zandvoort. Miss Griekenland nou, uit Zandvoort. Wat wil ja. je nou nog meer? We gaan dus dadelijk het evenement een beetje doornemen na een tweetal platen. En waarschijnlijk heel veel kerst, kerst, kerst, kerst en nog eens kerst. Het is altijd kerstmis, en ook bij de evenementagenda. De maanden lijken weggevlogen, er is alweer een jaar voorbij. Maar iedereen is opgetogen, december maakt je blij.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 Drie weken zeg je weer Altijd kerstmis, altijd kerstmis, altijd kerstmis zijn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 Van ZFM Sanford met twee kersthits achter elkaar. Als eerste de nieuwe serie van de Edwin Evers Band. En ik vind hem leuk ook hoor. De zin Altijd Kerstmis. Gevolgd door een van de kerstplaten die je jaarlijks wel hoort Dat je, je helemaal klaar mee bent. Deze van de Band Aids en Do They Know It's Christmas. Eén over half vier. Tijd voor de evenementen. Ook een hoop kerst. Zeker Robert-Jan? Natuurlijk. Maar we gaan nog eerst even terug naar vandaag natuurlijk. Naar de officiële opening van de ijsbaan. De officiële opening wordt zo rond 6 uur vanavond verwacht. De ijsbaan is dan klaar, maar kan er kan echt pas na de officiële opening gebruikt van worden gemaakt. Vanaf ongeveer 7 uur vandaag kan de jeugd, maar uiteraard ook de volwassenen het ijs op zanger Mike Dana zal dan na de openingsplechtigheid het feest muzikaal compleet maken. Vandaag is het schaatsen gratis, maar daarna kost het 5 euro vorige keer een 10 Ritterkaart kost 45 euro. En er gebeuren natuurlijk allerlei evenementen de komende weken op de ijsbaan. Zoals de curling is er. Uh, aan het eind is er natuurlijk de kinderdisco. En de disco voor ouderen. En nog veel en veel meer. De, de ijsbaan is er tot 8 januari volgend jaar. Dat zien we volgend jaar wel weer. Hè? Dat is zo ver weg. Uh, meer informatie over de activiteiten rond de ijsbaan. De prijzen, etcetera cetera, Kijk dan even op de website www.ijsbaanzandvoort.nl www.ijsbaanzandvoort.nl En terwijl ik dit, uh, deze evenementenagenda uh, aan u presenteer, wordt er al heerlijk uh, Cubaanse muziek ten gehoor gebracht uh, in Theater de Krocht door het Coro Cantoro. En dat de concert is om drie uur begonnen, dus heerlijke, uh, heerlijke Cubaanse en Latijns-Amerikaanse muziek ten gehoor in de Krocht. De mensen die daar inmiddels aanwezig zijn kunnen daar dan helemaal van genieten. Gaan we naar 19 december, dan is het zogenaamde derde donderdag live bij het Wapen van Zandvoort. Elke derde donderdag van de maand live muziek bij het Wapen van Zandvoort vanaf 8 uur. Zingen songwriters, akoestisch en semi-akoestische ensembles en meer en veel meer. Op 19 december is het live Christmas and more met John en dat begint allemaal die 19 december om 8 uur s avonds En kijk voor meer informatie even op de Facebookpagina van het Wapen van de Zandvoort. Locatie, ik hoef het eigenlijk niet te zeggen, Gasthuisplein. Op 21 december om 4 uur is het tijd voor de sprookjeswandeling. Die begint om 4 uur tot 7 uur. Op zaterdag 21 december wordt er in het gezellige centrum van Zandvoort weer een sprookjeswandeling georganiseerd. Dit jaar met een heuse vossenjacht, Rob. Dus dat wordt, uh, dat wordt rennen geblazen. Dat wordt uitkijken voor je. <laughs> dat wordt rennen geblazen. Uiteraard een leuke activiteit van alle kinderen uit Zandvoort en Zee in de regio. Vanaf 4 uur tot 7 uur zullen veel spookjesfiguren rondwandelen... op het raadhuisplein en het kerkplein uh, in Zandvoort. Ook de kerstman is uh, met zijn gezin aanwezig. Alle kinderen mogen met de kerstman op de foto. De kerstman zit op de, zijn troon op het terras van Grand Café XL. In de protestantse kerk is een doorlopend programma met poppenkast... ...loopt u daar vooral even naar binnen. Voor meer informatie over de sprookjeswandeling... ...kijk even op de website www.zandvoortsevierdaagse.nl. www.zandvoortsevierdaagse.nl. En ook op 21 december al helaas... Nou ja, heb, ...dat is niet, niet verwonderlijk, maar natuurlijk al uitverkocht... Uh, ...in de serie van Classic Concerts... ...het traditionele concert van de Maastrichter Staar. En dat begint in de Agatha-Kerk om 8 uur. Uh, die 21ste december... Gaan we naar 22 december, ook al uitverkocht Jazz in Zandvoort met niemand minder dan Frits Landersbergen. En uh, heerlijke swingende jazzconcerten uit de serie van uh, Jazz in Zandvoort reeks. Meer informatie over dit jazzconcert met Frits Landersbergen, uh, dat tot om half drie die uh, 22 december begint. Uh, en Tot uh, half vier kunt u uiteraard terugvinden op de website www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl Gaan we naar 24 december, dan is het weer tijd voor de traditionele kerstsamenzang op het Gasthuisplein. Wil je ook het ultieme kerstgevoel ervaren, start de kerstdagen dan goed... en kom op kerstavond gezellig meezingen met de traditionele kerstsamenzang op het Gasthuisplein om 9 uur s'avonds. De Gluwijn wordt aangeboden door het Wapen van Zandvoort. De opbrengst van de tekstboekjes gaat naar speelgoed Vijver, de lachende kikker. Kerstsamenzang op het Gasthuisplein begint de kerstdagen goed op die 24 december vanaf 9 uur tot 11 uur. Kijk ook even voor meer informatie over de kerstsamenzang... en over alle andere activiteiten van het Wapen van Zandvoort... op hun Facebookpagina. Nou, dan gaan we alvast naar volgend jaar. Ja, ja, we gaan naar volgend jaar. 1 november. Het, of 1 januari. Oei, oei, oei. 1 januari is natuurlijk de traditionele nieuwjaarsduik... strand ter hoogte van Beach Club 10. En dat begint allemaal om 1 uur. Maar ja, dat is volgend jaar pas. Oké, okay, ja, dat was om evenement evenementenagenda agenda... En ook uh, zijn we zelfs doorgegaan tot uh, 1 januari 2020. Er is weer heel veel te doen en ook uh, op de Zandvoortse Radio. Daar hoor je binnenkort veel meer over speciale kerstuitzendingen. Waaronder volgende week vrijdag vanaf 12 uur tot uh, 4 uur Zandvoortlunch... in Nieuw Unicum aan de Zandvoortse Laan. Can't find something to believe They put so much faith in En ook bij deze platen krijg je het zeker weer, dat kerstgevoel. En dat is ook de bedoeling, hè? Arthur Baker en El Green hoorden je... Love is the message, and the message is love. Afgelopen vrijdagmorgen vond het plaats in het raadhuis hier in Zandvoort. We hebben het over het jeugddebat. Ja, de jeugdraad van Zandvoort kwam gisteren om 11 uur morgens... bijeen in de raadzaal van het Zandvoortse raadhuis. Jaarlijks wordt een jeugddebat gehouden... ter afronding van het project Jeugd en Politiek. De leerlingen krijgen in het project op een actieve manier... informatie over de gemeentelijke en landelijke politiek. Alle zes Zandvoortse basisscholen nemen deel aan het debat. De Schattschool won de eerste prijs... tijdens het jaarlijkse jeugddebat in Zandvoort. De tweede prijs ging naar de school. De Hannieschatsschool stelt het beschikbaar gestelde bedrag... te weten, 2000 euro... Dat gaan ze gebruiken voor aanschaf van sportmateriaal voor op de schoolpleinen. En onze collega Jaap Koper was daar ook aanwezig. En hij sprak met Jassien van de school. Nou, we zijn bij het uh, jeugddebat geweest. En Jassien viel al een beetje op door zijn manier van praten. Want uh, ja... Heb jij er eigenlijk zin in om nog verder te gaan? Want je zei net tegen meneer Kramer eigenlijk van niet. Nou, het zou me wel leuk lijken, maar ik, ik zie dit niet als toekomst, nee. nee? Wat, wat, wat vind jij leuk dan om te doen? Voetballen. Voetballen. Ben je, als je nou weer in de jeugdraad terugkomt, ga je dan een voorstel doen over het voetballen misschien? Ja, dan wil ik met z'n allen naar het Johan Cruijff Arena. Wat, wat, wat moet er dan nog zijn voor de Johan Cruijff Arena om ja, de kinderen zo ver te krijgen dat er iets, nog iets moois te zien is? Want ja, naar een voetbalstadion gaan kan iedereen natuurlijk. Um, ja, nou, Champions League finale of zo, of <laughs> dan kom, Want dan komt er ook iemand zingen. Ja? Ja. En wie dan? Um, Andreasus. Junior? Ja. ja. Vind jij dat leuk? Ja hoor, nou eigenlijk niet. <laughs> maar voetballen, vind jij wel leuk? Ja. Wat, wat vind je er zo leuk aan? Um, nou, gewoon lekker een potje ballen en uh, ja, het is gewoon leuk. Ja. ja. Uh, wat vond je ervan uh, om hier uh, een keertje aan mee te doen? Ook hartstikke leuk. Ja. Yeah. Yeah. Uh, heb je er ook nog wat van opgestoken? Um, ja, andere meningen van kinderen natuurlijk en dat je erop in kan gaan. Yeah. Want op onze school is het uh, meer sociocratisch en hier is het echt gewoon de meeste stemmen die winnen. Wat, wat, wat is de, dan in jullie school? Uh, wordt, dan wordt er gewoon maar over dingen gepraat? Ja, want uh, ik had maar één stem om hier naartoe te komen en een andere zeven. En toch werd ik gekozen. Dus, Aha. Dat is, een uh, ja. Dat... Uh, de school, daar kom jij, daar, daar zit jij nu op. Wat, uh, wat vind je daar zo leuk aan in die school? Uh, nou, flexibele tijden, want ik ben elke dag van 8 tot 2. En dan kom ik precies uit op mijn uren en ja, dan kan ik ook gewoon naar huis. Op tijd. Heb je meer uh, tijd om ook leuke dingen te doen dan? Ja, yeah, maar ik moet ook weer vroeg naar school. Aha, nou dankjewel. Ja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4. Ja, ik denk dat dat vervelend is. Oké.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 en voor de tweede helft van de voetbalwedstrijd gaan we weer over naar Jan in Sandam. Jan, hoi. Hoi. Je belt een beetje laat, want jullie zouden vijf minuten na aanvang weer bellen, maar we zijn tien minuten verder. Sorry. Ho ho ho ho ho, ho, ho, ho, ho, ho, ja. En ik hoop dat jullie belden, want na twee dat we twee minuten bezig waren scoorden wij 1-0. Kijk, dat zijn uh, goede berichten. Dus Onze excuses. Maakt niet uit. Ja. Ja. Mooi Ma doelpunt, Sarian, of niet? Nou, mooi. Het was een beetje een doorgeschoten bal op het gladde veld. Maar Salim, Vertu, die ja, toch wel een coach is, die. die bleef op de goede plek staan. En ja, die, die, die schoof de bal keurig om het nu door. Maar het is gewoon een lekker doelpunt. Oké, okay, hij heeft er al wat uh, gescoord, hè, Salim. Ja, hij heeft uh, aardig wedstrijden, ja, aardig, aardig. Vorig jaar was hij dus tegen Marcus scoorde hij er vijf in één wedstrijd. Kijk, kijk, kijk, kijk. Ja. Dus nou een Dat mooi begin niet. van de van de tweede helft. Ja, absoluut. Oh. Nou, we houden contact, we houden contact ja, met je. Als, als, er wat, als er wat is, laat het wel weten. En anders komen we kwart over vier weer bij je terug. Yo. Ja, is goed. Yo. Toppie. Oh. Oké, okay, tot zover inderdaad het uh, verslag van het uh, voetbal. Op dit moment uh, hey, staan we voor hè, met uh, 1-0 daar uh, in zuid uh, Nou ja, mooi veldje op het platteland. Zou kunnen, Daniel Loos. Worden suikerbieten gruiden op de zwarte neergrond. Voor de lange rechte weken, tot aan de horizon. Mijn ja, altijd weer dat brengt, wat ik nergens vinden kan. Als alleenig hier, alleenig hier, op het platteland. Voor de leeuwen dansen, hoog in de zomerlucht. Zag je schrijven of diepe zucht. Gimensen werd het plekje waar dat zo prachtig kan. Als is alleen hier, alleen hier op het platteland. En ik ga nooit meer weg hier. Ik ga hier nooit meer vaag. Ik ga nooit meer weg hier. Ik geloof niet dat dat. Platteland. Wolly, over het water van de alle wieken scheerden. Waar ik zoveel van mezelf en min kom af kunnen leren. Waar ik heel dicht bij de reden van mijn leven kom kan. Daar kan alleen hier, alleen op het platteland. Voel je weer een beetje thuis, uh, Albert-Jan, met uh, op het platteland? Ik krieg gewoon een beetje heimel. Ja, jongen. kijk, kijk. <laughs> Dat was ook de bedoeling, joh. Daniel uh, Loewes... Ook even speciaal voor jou en voor uh, Rapper gedraaid. Hè? Ja, die uh, zal zich ook wel weer thuis voelen met. Ik heb, uh, de, ik heb de tranen in nodig. Ja, zo is het. Nou, uh, uh, gisterenmorgen uh, vond de ja. plaats. Uh, ja, de uh, die won uh, dus uh, het jeugddebat. En uh, de winnaars worden zelfs door de burgemeester meegenomen naar de Tweede Kamer om een bezoek te brengen aan het wekelijkse vragenuurtje. Onze collega Jaap Koupers zoals gezegd, was daarbij. Hij sprak inderdaad met Yassine van de school, maar hij sprak ook met wethouder Berendsen. Bij staat Joop Berendsen, want ook uh, hij was vandaag aanwezig. Uh, want het uh, betrof zeker allemaal onderwerpen die u aan uh, Nou, niet allemaal. Het laatste onderwerp uh, niet direct, maar, uh, zeg maar ik ben uh, vanuit de openbare ruimte natuurlijk betrokken... ...bij uh, het uh, Joost Gedenkteken ja. uh, van uh, wat uh, vernieuwd wordt. En uh, natuurlijk sport en onderwijs uh, zit bij mij uh, heel duidelijk in de portefeuille, dus, uh, dus ja, dat spreekt me ook bijzonder aan. Maar... En dan vraag ik me aan, uh, af, als, hè, want uh, dan ziet u daar uh, aan de andere kant, uh, vallen er dan dingen op? Nou, kijk, er zitten natuurlijk best wel uh, talentjes tussen, <laughs> hè, die, uh, zeg maar, je ziet natuurlijk wel verschillen. Hè? De ene is wat, uh, wat vrijer om te praten dan als, uh, als de ander. Maar ik denk juist dat dat goed is, van dat ze dan, ja, het is wel even iets als je hier natuurlijk ineens zo'n grote blauwe stoel zit, en je moet dan ja, zeg maar een debat voeren, ik denk dat dat voor die kinderen best imponerend is. Ja, ja dat, denk ik, dat denk ik wel. Het is toch iets anders dan dat je, zeg maar, in je vertrouwde omgeving, in je klaslokaal zit, met allemaal ja, kinderen die al zes, zeven jaar misschien al wel langer waar je in de klas mee optrekt. Dus, dus ik denk dat dat wel, dat dat wel een heel groot verschil is, ja. Nou is het wel eens zo, bij de gemeenteraad wil men we nog wel eens met gestrekt been ingaan? Daar is hier niet zoveel sprake van. Nee, nou, ik, vind dat dat, ik vind dat dat dit jaar ook wel zeg maar, in de gemeenteraad wel, wel meevalt. Maar bij die kinderen zie je natuurlijk gewoon eh, toch iets, eh, iets anders. Alleen je ziet wel van, zeg maar, met name natuurlijk bij het laatste onderwerp, dat er toch wel redelijk dan gedebatteerd wordt. En die hadden, eh, zeg maar, onze burgemeester zei dat terecht. Die hadden het ook wel het zwaarste eh, bij het verdedigen van hun, van hun onderwerp. Ja, want, eh. want jullie vormen dan de jury, dus kijken jullie dan ook kritisch naar? Nou, daar krijgen we zeg maar, de burgemeester heeft dat ook gememoreerd. Hè? Van, als je kijkt van, van wie gaat er hoe mee om. Hè? Ja. Nou, dan zie je zeg maar terecht de opmerking van de die Schafschool. Omdat die zeg maar qua debat en, en, en woordvoering en dat soort zaken. Ja. daar wel duidelijk leidend in waren. Als je aan de andere kant ziet van zeg maar een beetje humor. Hè? dat ja. was terecht dat die... Van de jassin dat dan ook een waardering krijgt. Ja. Omdat die, de, de, de politiek is ook een beetje humor. Ja, he? Dat mag er ook bij de zitten. Het, he? moet, het moet ook een beetje uh, luchtig zijn uh, bij serieuze onderwerpen. Nou ja, kijk, het kan niet altijd uh, serieus zijn. Het kan ook altijd, niet altijd lustig zijn. Ja. Maar soms dan kan, het, zeg maar, zeker als je praat over een serieus debat. Hè, even een luchtig onderwerp kan uh, wel even de spanning eraf halen. En dat is af en toe ook wel eens goed. Uh, is dat ook uh, belangrijk in een gewone echte raadsvergadering? Moet dat, dat is, ook kunnen? Dat is zeker ook, uh, ook, uh, ook belangrijk in een, uh, in een gewone raadsvergadering. Uh, uh, uh, dit is nu een uh, vaak wederkerend, uh, terugkerend onderwerp. Uh, hoe belangrijk is dit? Nou, ik denk dat het, zeg maar, als we praten over eh, betrokkenheid, hè, van, ja. we praten heel vaak van afstand tussen de burger, of de, de, de burger en de politiek. Mm -hmm. nou, dit is juist denk ik, het middel met uitstek om, eh, om jonge mensen al te betrekken bij politiek. En als er dan ook nog ouders meekomen, we hadden toch een volle publieke tribune vandaag, ja. Ja. Nou, dan denk ik dat dat gewoon heel goed is dat ook... Die mensen nog eens even, de inwoners, de ouders, ook zien van waar wij dan mee bezig zijn, ook als bestuur. Er wordt heel veel. Als ik het zo mag zeggen, afgegeven op het openbaar bestuur. Maar wij zijn ook maar mensen. Hè? Ja. Wordt wel eens verge ja. vergeten. Ik vond het wel levendig, eerlijk gezegd. Ja, nou, dat was het zeker. Ja. Dat was het zeker. Uh, ik dank u voor de bijdrage. Oh, graag gedaan. Dat was uh, collega Jaap Koper in gesprek met uh, wethouder Joop Berensen. We gaan op naar het nieuws. En uh, weer van 4 uh, uur. En daarna zijn we nog 1 uh, uur lang. Uh, uiteraard met Zalvoort op zaterdag. Op die zaterdag. En uh, maandagmiddag voor de herhaling. Graag tot zo en Midnight Star is de laatste. help Yes, I'm trying to assist my baby, and I dialed 616. If you could just speak up a little louder, because I can barely hear you.